Marjan Koukouk met het NOS Journaal. Amerika heeft een beloning van 10 miljoen dollar uitgeloofd voor de tip die leidt tot de arrestatie van een Pakistanse terrorist. De VS is op zoek naar Hafiz Saeed, oprichter van een Pakistanse terreurgroep die verantwoordelijk is voor de aanslagen in Mumbai in India in 2008. Daarbij kwamen 174 mensen om. Saeed werd opgepakt na de aanslagen, maar later door Pakistan weer vrijgelaten.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 New York krijgt nieuwe taxis. De 13.000 nieuwe yellow cabs van Nissan krijgen een panoramadak zodat de passagiers de wolkenkrabbers kunnen zien. En ook kunnen passagiers hun computer of mobiele telefoon opladen en ze hebben leeslampjes. Het eerste proefmodel gaat vandaag de straat op. Over zes jaar moeten alle oude gele taxis in New York zijn vervangen. Nederlanders zijn het op drie na gelukkigste volk ter wereld. Op een VN-ranglijst van gelukkigste landen staat Nederland op de vierde plek. Drie economen hebben onderzoek gedaan naar geluk aan de vooravond van een VN-bijeenkomst daarover. Gekeken werd onder meer naar inkomen, vrijheid, levensverwachting en vertrouwen in de overheid. Alleen de Denen, de Finnen en de Noren zijn gelukkiger dan de Nederlanders. Inwoners van het West-Afrikaanse Togo zijn het ongelukkigst. De VN-bijeenkomst over geluk staat onder de leiding van Bhutan. Dat land meet levenskwaliteit af aan de hand van het bruto nationaal geluk. Het bruto nationaal product zegt volgens Bhutan niet zoveel. Het weer in het noorden bewolkt en mogelijk wat regen. In het zuiden droog en af en toe wat zon. Het wordt 8 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Ja, er staan files van 4 kilometer langer op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam... ...tussen Knobeld Hoevelaak en Brugge 4 kilometer, tussen bussen slot 7. Op de A9 ook maar richting Amstelveen, tussen Beverwijk en Knobeld Raasdorp 7. De A12 daarna richting Utrecht tussen Woerden en Knobeld Lunetten 8 kilometer. Het heeft te maken met een ongeluk, maar de weg is weer vrij. Op de A12 Arnhem-Utrecht voor Maarsbergen 4 kilometer. A12 van Utrecht naar Den Haag voor Den Haag-Malieveld 5... A13 daarna richting Rotterdam voor Delft 4. A16 Breda Rotterdam voor de brechtseplein 4 kilometer. En op de A20 Hoek van Holland richting Gouda voor knooppunt kleinpolderplein 7. A20 Gouda Hoek van Holland voor Rotterdam-Krooswijk 5 kilometer. Dat komt er een ongeluk, maar alle rijstroken zijn weer open. Op de A27 Almere Utrecht tussen Eemnes en Bildhoven 7. Op de A28 Zolle richting Utrecht een lange file tussen Amersfoort en Alfred Maren 10 kilometer.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 Bijna 27 graden in de studio van uh, CFM. Maar dat betekent dat Albert-Jan even de airco heeft aangezet. Maar alles wordt meteen weggeplaatst, weggeblazen, joh. De Euro breakdown vliegt en... om mijn oren. En het joh. Hoe moet ik me niet in te smeren. Nee, dat is waar. Joh, de Bananorama en Cruel Summer zo aan het begin van uur 2 van Zondag in Kennemerland. Blijft op de hoogte. Zondag in Kennemerland. En wat gaan we in uur 2 allemaal doen, uh, Albert-Jan? Nou, uiteraard uh, rond de klok van uh, half 4 de evenementenagenda. en Met name de focus op uh, de komende week en natuurlijk het paasweekend. Uh we gaan natuurlijk zo rond de klok van kwart over drie kijken wat de tussenstanden zijn van de momenteel te spelen voetbalwedstrijden. Verder kijken we vooruit naar wellicht wat Formule 1 nieuws. Momenteel wordt er druk gefietst in de ronde van Vlaanderen. Dat heette vroeger het omloop van het volk. En er wordt, dus, er wordt ook weer druk gefietst. Maar we hebben natuurlijk erg veel muziek en een heleboel nieuwtjes nog. Dus ik zou genoeg reden om te blijven luisteren op deze zonnige zondagmiddag. twee uur van zondag heen kennen we luisteren radio in het zand dit is vfm zandvoort what i feel If you're feeling lonely, maybe just sad Make your body light. Zo blijven we lekker in beweging in de studio. Versieren. We op deze zonnige zondagmiddag. Het is 1 april 2012. Laat je vandaag niet in de maling nemen. Hè? En gewoon lekker in beweging blijven. Want uh, ja, Slender Yule heeft uh, natuurlijk uh, een uh, nieuw onderkomen aan de Hoge Weg. En speciaal voor Slender Yule hebben we de volgende plaat uitgekozen. Ik moest eigenlijk zojuist eruit worden, Maar hij komt er nu toch aan. Hier is Olivia newton john en Frisse Gewoon op de trilplaat en uh, lekker je gang gaan op deze missie van Olivia Newton-John door de Let's Cat Physical. De opening vandaag uh, van uh, het vernieuwde onderkomen van Cylinder U aan de weg. Vandaar dat we deze plaat rijden. Nou, op het uh, voetbalveld zijn ze ook uh, actief bezig. De wedstrijden die om half drie gestart zijn, Omeltje. Goed, dat is uh, Ajax tegen Heracles Almelo. Almelo, mijn geboorteplaats. Ja, is dat ik niet denk dat ik een echte Groninger ben. Ja, ik ben wel Groninger, maar ik ben kom op, op, vanochtend. Oorsprong in de Omero. Want toen was ik geboren waar mijn ouders zo geschrokken zijn gelijk vooruit. Meteen weg. Meteen weg. Maar Ajax leidt met 1 tegen 0. Oké. Okay. En dan hebben we RGC Waalwijk tegen ADO Den Haag. Ook daar is gescoord. 1-0 op dit moment. RGC Waalwijk dus aan de leiding wat betreft die wedstrijd. En lekkere muziek hebben we op deze zondagmiddag. Een van jouw favorieten is dit van Sergio Mendes en de Black Eyed Peace. It is Maskenada. Oh, I-E-I-O. Oh, wow, wow, wow. Oh, I-E-I-O. Oh, wow, wow, wow. Mushkin-nah. Black of peace came to make it hot. We beat the box stop. Bubbling up just like lava. Like lava. Heated like a star. Penetrating through your body. Oh,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 Dansbaar blokjes op de zondagmiddag bij Zondag in Kennemerland als eerste, Serge Mendes en uh, Max Canada, gevolgd door Bob Seger en The Love Generation. Volgende week vrijdag, dan hebben wij een speciale uitzending, Albertjan. Ja, en terwijl u naar de vorige nummer zat te luisteren, hebben wij koortsachtig redactieoverleg gevoerd, uh, Rob. Ja, zweet met, op mijn me voorhoofd. Dit als gevolg, ja luisteraars, voor de liefhebbers van de Matthäus Passion, aanstaande vrijdag, en dan heb ik het over 6 april, zend uw lokale uh, zender, Radio ZFM Zandvoort, uh, de Matthäus Passioen uit. En voor de liefhebbers hoef ik het niet uit te leggen, maar voor de gemiddelde luisteraar ik het wel even uitleggen. Want de Matthäus passion, of Matthäus Passie, is een oratorium gecomponeerd door Johann Sebastian Bach. Het is een van zijn bekendste composities en een van zijn langste. De Matthäus passion vertelt het lijdens- en sterfverhaal van Jezus volgens het Evangelie volgens Matthäus. Nou, wat gaat uw lokale zender nou aanstaande vrijdag doen? We hebben een aanstaande vrijdag van 11 uur s morgens tot 12 uur. S morgens. En, en dat raad ik u echt aan om daarnaar te gaan luisteren, want het is Echt een uh, goed st stukje redactioneel werk verricht door Henny van Petergem, medewerkster van uh, CFM Zandvoort. Zij heeft namelijk de hele passie, uh, laten zeggen, uitgespit. En het hele verhaal heeft ze, uh, gaat ze vertellen wat op welk moment in de Matthäus Passion ten gehore gebracht gaat worden. En het voorziet ze van muziek en tekst. Dus ik echt een aanrader om aanstaande vrijdag tussen 11 en 12. naar die inleiding van uh, Henny van en uh, samen met haar man. om daarna te gaan luisteren. Van 11 tot 12 uur op vrijdag. En om 12 uur starten we. integraal op de radio. met de uitzending van de Matthäus Passion. Het is een uh, muziekstuk wat een kleine drie uur gaat duren. Wow. Maar de liefhebbers die zitten. zullen ongetwijfeld met de tekstboek. CQ-partituur in de handen. met uh, verbijstering weer luisteren naar dit prachtige mooie stuk klassiek van Johan Sebastian Bach. CfM te beluisteren op internet op www.cfmsanvoort.nl Luister live, dat klik je eraan. Op de tv natuurlijk, op kanaal 40, digitaal van uh, Sighoop. En uiteraard ook op uh, 106.9 in de ether, 104.5 kabel en op de mobiele telefoon. En op de Astra-satelliet. Nou, wat wil je nou nog ja. <laughs> weer? Gewoon overal. Wereldwijd ontvangst. Wereldwijd. Se eu te pego, delica, Delícia, assim você me mata. als je me mata Ai, se eu te pego Ai, ai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 Assim você me ai, me niet meer laat gaan, als je me me niet Ja, dan op de bouw, bouw, ziekenzijde weer gaan. Dat is echt geweldig. Jorden, de Beatles en hey Jude. Het is inmiddels half vier geweest bij Zondag in Kennenland. Dat betekent de evenementagenda. Wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen, Robertje? Ja, nou, ik zou zeggen, houd die pen en papier bij de hand. We beginnen op dinsdagmiddag 3 april met Cinema Nostalgie. Nederlandse klassieker uh, de film van Bert Haanstra over twee rivaliserende orkesten in een klein dorp die beide de grote wedstrijd willen winnen. Als er ruzie ontstaat binnen de fanfare van Giethoorn valt het orkest uiteen in twee partijen. Ze willen echt allebei meedoen aan een belangrijke concours. De afgespitste muzikanten halen een dirigent uit de stad een de rol gespeeld door Albert Mol en beginnen met het instuderen van een modern stuk terwijl het andere kamp met een traditioneel stuk goede kansen hoopt te maken. Ontvangst met koffie en thee en cake vanaf 1 uur. De film vangt aan om half twee. Kosten 7 euro, inclusief belbus, film, koffie en toeslag. Zonder belbus 6 euro. Indien u gebruik wilt maken van de belbus, kunt u zich opgeven bij Pluspunt. Telefoonnummer wel bekend. Losse kaarten zonder belbus zijn op de dag zelf te koop bij de kassa van Circus Zandvoort. Ko en Joke Luiks zijn uiteraard weer aanwezig om u te helpen bij de instappen in de, en of in de lift en of in, naar uw stoel te begeleiden. Cinema Nostalgie, een gemeenschappelijk initiatief van Stichting Kunst Circus Zandvoort en Stichting Pluspunt. Een echt een aanrader. Hele leuke film. Ik heb hem zelfs al heel, toen ik heel klein was een keer gezien. En hij is echt hartstikke leuk. Een keer nostalgie. Nou, en natuurlijk dinsdagavond. Ik zei het al in het vorige uur. De, dan bent u natuurlijk van harte welkom bij de Ronde Tafelbijeenkomst in het gemeentehuis. En het, dat is aanvang kwart over negen. En op de agenda staan uh, diverse handhavingspunten. Parkeren, geluid, sluitingstijden, vuilnis, bouwen, honden. Zomaar wat onderwerpen die met het thema handhaving in verband zijn te brengen. Wat mag u van de gemeente verwachten? En wat wat hebben we er voor over en wat heeft de prioriteit? Is de burger ook verantwoordelijk? Ik zou zeggen, gaat u naar de Ronde Tafelbijeenkomst op 3 april kwart over negen. En de Ronde Tafelbijeenkomst vindt plaats in de raadzaal van het raadhuis ingang. Via de trappen aan het raadhuisplein. Gaan we naar de woensdag. Dan hebben we uh, altijd tussen 2 en 4 hier op CFM de vinyljaren. En Ruud Jansen gaat deze keer uh, tijdens zijn programma tussen 2 en 4 uur. Tijd besteden en vinyl draaien Van de musical Jesus Christ Superstar Jou wellicht ook nog wel bekend Ja, Goed zo Heel Goed ja, ja. Dus uh, aanstaande woensdag tussen 2 en 4 Jesus Christ Superstar The Musical Tijdens de vinyljaren met onze collega Ruud Janssen nou, Dan gaan we naar de vrijdag, dan blijven we even bij uh, CFM Dan natuurlijk vanaf 11 uur Een uur lang de inleiding door, Verzorgd door Henny van Petergem Met betrekking tot de Matthäus Passion En vanaf 12 tot 3 uur integraal De Matthäus Passion op uw radio te beluisteren en uiteraard ook via kanaal 40 dan gaan we naar de vrijdagavond. Dan hebben we rumproeverij in Café Koper. Kerkplein 6. En dat is vanaf 8 uur. En de prijs voor deelname is 17,50 euro. In navolging tot eerdere geslaagde proeverijen staat deze keer de rum centraal. Door de uitbater en SVH meesterschenker Freddy Paap. Zorgvuldig geselecteerde rumstoorten zullen op deze avond worden geproefd met bijpassende hapjes. Natuurlijk zal deze proeverij worden aangekleed met de nodige interessante informatie, mooie anekdotes en kennisoverdracht. Aanstaande vrijdag... 6 april vanaf 8 uur. en deelname is 17,50 euro. En houdt u nou van lekkere jam-sessies? Dan bent u vrijdag 6 april van harte welkom in Café Oomstee Aan de Zeestraat 32. Uh, onder leiding van Arthur uh, Heuwe Meijer. En bespeel je een instrument of hou je meer van zingen? Dan ben je van harte welkom op deze avond. Aanstaande vrijdagavond jam-sessie in de Oomstee. Ik wil niet naar Schi, dat is met de eng. Ik wil niet naar Kuwait, de lucht is te slecht. En de USSS, dat land bestaat niet eens. Ik wil niet naar Noord-Ierland. Dat is me te druk Ik wil niet naar Schotland Daar is het te nacht En de u Dat wordt toch nooit meer wat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 Omdat iedereen daar laat. Ik heb getwijfeld over België. Want dat taaltje is zoza. Stond zelfs in Dubio, maar ik nam geen conclusie. Ik heb getwijfeld over. Ik heb getwijfeld over België. België. België. België. België. België. Tot zover het ritme van GFM. via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur. Marjan Koekoek met het NOS journaal. In Den Bosch en Rosmalen is een groot fraudeonderzoek aan gang. Op negen plekken zijn invallen gedaan. Tot nu toe zijn zeven mensen opgepakt op verdenking van valsheid in geschriften en witwassen. Alle verdachten zijn familie van elkaar. Ruim 200 absporingsambtenaren van onder meer de politie, het openbaar ministerie en de gemeente Den Bosch zijn bij de actie betrokken. Een speciaal team van Defensie helpt mee met zoeken. De militairen zijn gespecialiseerd in het zoeken in lastige omstandigheden zoals in het donker en in kleine ruimtes. Ook een helikopter van het KLPD ondersteunt de actie en heeft vanuit de lucht foto's gemaakt. De Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa roept Turkije op om 95 gevangen journalisten vrij te laten. Turkije moet hervormingen doorvoeren en de persvrijheid garanderen, vindt de OVSE. Volgens de organisatie is het aantal journalisten in een Turkse cel in een jaar tijd gestegen van 57 naar 95. Ze worden beschuldigd van het verlenen van steun aan terroristische organisaties.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 En op het hoofd van al qaeda leider Al-Zawahri staat een premie van 25 miljoen dollar. New York krijgt nieuwe taxis. De 13.000 nieuwe Yellow cabs van Nissan krijgen een panoramadak. Ook... Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur.